wat het is, kwaadheid en een boosheid is, is, is, is een gevoel het is een, een sterk gevoel in ons, iemand heb je kwaad gemaakt iemand heb je beledigd of het nog terecht of onterecht is je kan kwaad worden, door misschien dat je het niet goed begrepen hebt maar daar gaat het hier niet om hij zegt gewoon dat je dat je dus niet in toren naar bed mag gaan. Je moet die, je moet die kwaadheid niet bij je, bij je houden. Ja, makkelijk gezegd, dan gedaan. Als iemand acht van je coniferen afkap. <lacht> jij lekker praten. Maar het woord zegt het. Ik zeg het niet, het woord zegt het. Als iemand je leven zuur maakt. Echt iedere dag opnieuw. ...geef de duivel geen voet. Dus je moet, zoals, als de zon ondergaat... ...dan moet het over zijn. Want anders kom je zelf in de problemen. Het is om jezelf te, be, te, te beschermen. Daarom moet je dat dus niet toelaten. Want in die nacht dat u naar bed toe gaat... ...komt de duivel tot u. En het probleem van alles is... ...als die duivel in je zit... Heb je geen besef dat die in je woont. Want je hebt hem toegelaten. Daarom zegt Paulus hier, geef de duivel geen voet. Kwaad breekt de relatie. Dat is het probleem. Als iemand boos is op elkaar, dan breekt hij een relatie. Maar je breekt ook een relatie tot God. Want je luistert niet wat hij zegt. Kwaad maak je rusteloos. Weet u? je hebt dan, ook al ga je naar Australië toe of naar de andere kant van de wereld het maakt helemaal niet uit je wordt rusteloos, je neemt hem ook, ook, ook overal mee je kan niet vluchten kwaad is van binnen het achtervolg je overal dat doet kwaad in je het grootste probleem is dat je niet weet dat je boos bent of dat je kwaad bent ik ken twee lieve mensen Schat hemeltje rijk financieel hij heeft zelf een kerk gebouwd hij is katholiek zijn vrouw is protestant vroeger had je maar twee dingen zijn vrouw is ouderling binnen de gemeente ze praten al bijna 19 jaar niet met elkaar ze wonen wel in één huis en ze hebben drie kinderen grootgebracht ze praten dus niet met elkaar al 19 jaar want God heeft een hekel aan scheiding het probleem van alles is deze lieve mensen want dat zijn echt schatjes van mensen beseffen dus niet dat ze met een boosheid leven je komt er dus niet van los omdat ze het dus niet weten dat is het grote probleem het sluipt dus in je dat doet boosheid. Weet u wat het ook is? Als het, als, als het boosheid binnen een relatie plaatsvindt, dan heeft u ook nog een probleem met je seksleven. Want je seksleven is een bekroning van de liefde. Je wordt er misschien een beetje stil van, maar dat is een creatie van God. Het is een creatie van God. Hij heeft, dat, hij heeft je dat gegeven. Je, je, je boosheid tast je hele lichaam aan. Je hart klopt sneller. Weet u dat? Als je boos bent gaat je hart sneller kloppen. Je spieren worden opgespannen. Je voelt eigenlijk gewoon een spanning in je lichaam. Ieder systeem wordt aangetast door boosheid. En op een gegeven moment komen er hele lelijke dingen uit je lichaam naar buiten toe. Alleen omdat je boos bent. Boosheid is niet voor ons weggelegd. Wij moeten elkaar lief hebben. Dat is de opdracht die God ons gegeven heeft. Dus raak je in toren... Laat de, nacht niet voor, laat de dag niet voorbij gaan in die, in die kwaadheid, in die woede. Of het nou terecht is of onterecht. Of je nog gelijk hebt of geen gelijk. Vaak is het zo dat de mensen die boos, die boos zijn, die moeten ook in orde kunnen maken. Maar niet iedereen kan dat. En daarom is het gewoon goed dat altijd maar één partij, misschien de verliezende partij mag zijn. Verliezen om te winnen. Verliezen om te overwinnen. Omdat God het wil. Amen Ik wil met u samen naar Korinthe 1 Korinthe 15 Broeders en zusters Als we vandaag de dag vragen Is Christus opgestaan Dan zeggen we allemaal Amen Hij is dood gegaan en opgestaan Op de derde dag En iedereen gelooft daarin is er iemand die hier niet gelooft dat die is opgestaan? Het is er gewoon niet. Iedereen gelooft daar gewoon in. En toch is dat niet, is dat niet altijd zo geweest. Maar vroeger geloofden de mensen niet dat Christus dood is gegaan en weer is opgestaan. Daar geloven ze het niet in. Daar wil ik u een stukje meenemen. 1 Korinther 15 Paulus zegt, ik maak u bekend broeders... Het evangelie dat ik u verkondig heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondig heb. Tenzij gij te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn. U moet altijd opletten als u zo, zoiets leest, dan is het die indien en tenzij, dan moet u heel goed opletten. Maar dat is een voorwaarde voor wat er staat. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden na de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt na de schriften. Dit moet u dus nooit vergeten. Na de schriften. Uh, Christus heeft wel eens een uitlating gedaan... Er staat geschreven. Tot alle tijden moet u dit soort dingen gewoon handhaven. Want het is heel erg belangrijk. En hij is verschenen aan Kefas. Daarna aan de twaalfen. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie het merendeel, thans nog, in leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan al de apostelen. Vindt u het een beetje raar wat u leest? Hij is opgestaan na de schriften en hij heeft zijn eigen vertoon aan zijn discipelen, de twaalfen, en nog aan vijfhonderd. En na de hand is hij verschenen aan Jacobus. Hoe ziet dat nou? Welke Jacobus? Het is Jacobus zijn broer. Hij is verschenen aan Jacobus zijn broer. Weet u, broeders en zusters? Het is heel triest. Want de hele familie van Yeshua... gelooft niet in zijn dood en opstanding. Gelooft er helemaal niet in. En vandaag van de dag... Maken we dat zelf mee in ons leven. Laten we even, even, even neerleggen. We gaan eens eventjes naar Johannes 7. Johannes 7 vers 1. En daarna trok Jezus rond in Galilea... ...want hij wilde zich in Judea niet ophouden... ...omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest der Joden, Luf Hütten, Loofhutten, nabij. Zijn broeders dan zeiden tot Yeshua, ga van hier en reis naar de Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het, verbor in het verborgen en tracht het tegelijk zelf aandacht te trekken. Indien gij zulke dingen doet, maak dat gij bekend wordt aan de wereld. Want zelf zijn broers geloofden niet in hem en Yeshua. Zijn familie, zijn broers, hij schijnt ook nog een zuster te hebben. Geloof dus niet in Yeshua dat hij de Messias is. Velen die erin geloven, omdat het zo lang duurt, komen ook in twijfel. Het gebeurt, het gebeurt ons ook, dat we op een gegeven moment, omdat het zo lang duurt, omdat we in de problemen zitten. En het duurt maar zo lang dat we in die problemen zitten, dat we op een gegeven moment gaan twijfelen... Bestaat die wel echt. Het is Johannes overkomen. Johannes de doper. Toen hij in de gevangenis zat. Toen zat hij toch ook in twijfel. Van, ben jij het nou? Of moet er dan anderen komen? Zo gaat het met ons allemaal. Maar het is soms heel vreemd. Dat de familie van Yeshua. Niet gelooft. En Jezua dat hij de Messias is. Gek toch? Of is dat, niet, is dat niet vreemd? Het is heel vreemd. Maar het is vandaag van de dag precies hetzelfde. Als u de waarheid vertelt. Geloven de mensen toch niet. Mensen twijfelen. En wanneer u een leugen vertelt. Omdat er zoveel mensen de leugens vertellen. Of overbrengen. Dan geloven we dat maar al te graag. Het belangrijkste, belangrijkste van alles is, is wat er staat. Er staat geschreven, daar moet u in geloven. We gaan terug naar 1 Korinthe 15. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus vers 7, daarna aan al de apostelen, maar aller, allerlaatst is hij ook verschenen als een ontijding geborene. Want ik ben de geringste der apostelen niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente gods vervolg heb. Maar door de genade gods ben ik, van, ben ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest. Want ik heb nog meer gearbeid dan zij allen, Doch niet ik, maar de genade gods die in mij is. Daarom dat ik, ik of zij, zo prediken wij en zo zijt gij tot het geloof gekomen. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen dan sommigen ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Wat mag Paulus eigenlijk nou druk over de opstanding van Christus? Je zou zeggen van nou, laat nou maar, dat komt later wel. Nee, dat komt helemaal niet later. Maar deze opdracht heeft hij van Yahweh ja, gekregen. Yeshua is gekomen, hij is voor ons gestorven en hij is opgestaan en hij is teruggegaan naar zijn vader. Maar de mensen waren, het was voor de mensen niet voldoende, voor de mensen was het niet duidelijk genoeg. En toen heeft God Paulus, toen nog Saulus heette, uit de farisees geplukt. Eén van hen heeft die gebruik, hij zal heel veel moeten leiden staat erin. ...om dat mensen te laten horen, laten, laten vertellen... ...dat hij is gekruisigd... ...hij is doodgegaan en de derde dag is hij opgestaan. Dat was de boodschap van Paulus in die tijd. Dat moest hij dus zeggen. Dat moest hij dus doorbrengen. En dat maakte mensen dus kwaad. Dat maakte mensen gewoon boos. Ook de farizeeën die het wel weten... ...die willen er toch niet over spreken. Want... Daar kan je alleen maar ruzie van. Dus laten we dat maar niet zeggen. Maar ieder moment, ieder moment dat het mogelijk is voor Hem om te spreken, dan heeft Hij daarover. Die man die je gekruisigd hebt, dat is Yeshua de Messias. En hij is de derde dag, is hij opgestaan. Maar weet u, tot de dag van vandaag zijn er nog mensen die daar niet in geloven dat Hij is opgestaan. Maar het is heel erg belangrijk. Vers 13. Indien geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft die hij toch niet heeft opgewekt. Indien er geen doden opgewekt worden. Dus je kan ook zeggen van, ik ga er maar liever niet over praten. Ja, dan hebben we dus geen bonje met elkaar. Kunnen we toch met elkaar lekker aan tafel. Ja, dan, dan, dan gaat het wel goed. Let op, dit verhaal gaat een andere wending krijgen. Want dit is het probleem die we dus niet hebben. Die lees ik nu voor. Dit probleem kennen we niet in het christelijk Nederland. Eigenlijk in het hele christelijk... Christelijke wereld kennen we dit niet. Wij geloven allemaal dat Yeshua is gestorven en is opgestaan. De derde dag na de schriften. Immers indien geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij beklagenswaardigste van alle mensen maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die slapen zijn want, dewijl de dood er is door één mens is ook de opstanding der doden door één mens, want evenals Adam, allen sterven zo zullen ook in Christus alle leven gemaakt worden, maar ieder in zijn rangorde tot zover en dan zegt Paulus nog uit vers 33, Misleid uzelf niet, slechte omgang, bederf goede zeden. Kom tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer, want sommigen hebben geen besef van God, tot uw bescherming moet ik u zeggen. Toen ik dit las, toen zei ik. Geef, deze, geef dit verhaal maar een, een, andere, een ander probleem. Een andere naam. Vandaag van de dag geloven we dat Jezus is opgestaan. Hij is gekruisig. Helemaal geen probleem voor de christenen. Voor de heidenen, die geloven er niet in. Want ze zijn er nog steeds mee bezig. Ze hebben over een dubbele muur. Ze hebben over, nou ja, dat is nooit... Nooit, nooit heeft dat plaatsgevonden... En er zijn ook natuurlijk mensen uit het Joodse volk die daar helemaal niet in geloven. Die verwachten dan nog dat ik kom. Maar wat we, waar we wel een probleem mee hebben is, wanneer we dus over de Sabbat spreken. Dan hebben we een heel groot probleem. Na de schriften is het, is het bevestigd dat hij is gestorven en hij is opgestaan. De Sabbatdag, die staat in de schriften. We moeten er niet over praten, want dan, dan hebben we een probleem, want dan ontstaat er een muur. Dus daar praten we maar niet over. Maar het probleem van alles is, wanneer we dus niet over praten, dan prediken we een valse getuigenis. Paulus had ook zijn mond kunnen houden, want... Dan heeft hij vriendschap gesloten met, met iedereen. Dat is helemaal geen probleem. Helemaal geen probleem. Het is gewoon klaar. En de rest, ach, dat groeit wel. Maar het groeit helemaal niet. Want onze vader Jawe vond het genoodzaakt dat Paulus in de wereld wordt geroepen. om dat volk te onderwijzen. Hij is gekomen. En hij is voor onze zonde gestorven. En is opgestaan. En hij heeft ons zijn geest gegeven. Maar over de Sabbatdag moeten we er niet over praten. Want dat is toch, uh, ja, dat ligt gewoon een beetje gevoelig. En dat maakt niet zoveel uit. Nou, het maakt dus heel veel uit. Want als we dat niet spreken dan verkondigen we een valse getuigenis. En dan heb, het, heb ik hier alleen maar over de dood en de opstanding gesproken. De Sabbatdag was in die tijd geen probleem. In de tijd van Nehemia hadden ze wel een probleem. met de Sabbat. maar dat hebben ze ook al overboord gegooid. Ja, het is een... Uh... Het is een verhaal, als we vriendschap willen sluiten met iedereen, moeten we er niet over praten. Want als ik iets maar zeg tegen de mensen, dan zeggen ze, ja die Sabbatvirus, die hebben het gezegd. Ja, dat doet pijn. Als ik een uh, orthodoxe Jood met stenen ziet gooien van de week op televisie, dat voelt me niet prettig. Ik vind het niet leuk. Mag die gerust weten. Het mag best wel gezegd worden dat je het niet leuk vindt. Maar het past gewoon niet. Dat je met krulletjes in het zwart helemaal laat zien wie je bent. En een steen pak en met stenen gaat gooien. Uit protest zeggen ze dan. Ik zou het anders, graag, graag anders willen zien dan op deze manier. Maar als er, als er een Sabbatvirus iets gezegd hebt. Dan zit er altijd zo'n toont, zo toontje. Ja, dat hebben een sabbatvier dus ooit gezegd. Die sabbat is een, is, een, is, is, een, is een belemmering vaak voor heel veel mensen. Weet u, als het te lang duurt. Als het, als het maar heel kort is, is het heel fijn. Maar wordt het wat langer, dan wordt het toch een sleur. Want het is zwemmen tegen de stroom in. Maar iedereen gaat op zondag... En wij moeten dan zo nodig moeilijk doen. om op vrijdagavond als het zons ondergaat. de sabbat vieren tot de zondag zonsondergangen. Dat doe je toch moeilijk? Ja, als je de Tour de France wil fietsen. dan valt het allemaal wel mee. Zeker bij de start is het hartstikke leuk. Maar bij de 14 dag, de 15e dag, de 16 dag. wordt het toch wat moeilijker. Wordt het wat zwaarder. Als je lang de sabbat hebt gevierd en die komen de mensen tegen, dan komt er een moment. Hè, dat hebben de wielrenners, die spreken over een verzuring in de spieren. Daar krijgen wij ook last van. En sommige mensen overwegen toch om het anders te doen. Mijn vraag is: voor welke prijs wilt u de sabbat overboord gooien? Als het toch niet uitmaakt. Ja, ik ben serieus ik ben echt serieus het is een serieuze zaak het is iets wat in de schriften staat er staat geschreven heilig de sabbat maar toch zijn er heel veel mensen die overwegen om de sabbat overboord te gooien omdat het eigenlijk gewoon veel te lastig is het is gewoon veel te lastig voor je werk is het een probleem voor de mensen om je heen is het een probleem Toen je zondag viert is het gewoon heerlijk. Je gaat van de kerk, je gaat naar de McDonald's. Je gaat nog wat eten daar zo. Je gaat nog eens een beetje windowshopping in de, in de winkelcentrum. Heerlijk. En misschien koop je nog een paar nieuwe schoenen. Geen gezeur. Zaterdag. Ja. Heerlijk slapen. Helemaal geen probleem. Zijn er toch velen gegaan. Die zeggen van joh, wat, wat is dan nou moeilijk. Wij moeten alles doen. Terwijl alles is volbracht. Hij heeft het gedaan. Wij hoeven het niet meer te doen. Hij heeft alles al gedaan. Zo wordt er dan gesproken. Maar wat heeft hij gedaan? En wat moeten we doen? Amen. Maar dat, als je zegt, dat maakt niet uit. We vele prediken gewoon dat het niet uitmaakt. Wij doen gewoon moeilijk. Wij doen gewoon veel te moeilijk. Die Sabbat is iedere week een probleem oh, is vrijdag, oh ja, die zal er wel weer niet gaan werken oh nee, hij kan niet, Hij moet naar de kerk terwijl alle, alle mensen die doen dat op zondag ja, ik word er iedere week mee geconfronteerd iedere week dat maak je dus gewoon mee als ze een probleem hebben op het werk ja, nee, Louis die kan niet hij werkt pertinent niet op Sabbat. Ja, dat zijn mijn werkgevers. Dat zeg niet ik. Ze balen ervan. Er zit er gewoon een probleem. En blijven we blijven gewoon thuis. Het is echt een probleem. Zeker op de lange duur wordt het een probleem. Maar God heeft ons niet zomaar in de steek gelaten. Hij heeft ons, hij heeft ons een, een geest gegeven. In ons hart over die geest gesproken weet u dat het eigenlijk wind is adem we spreken over heilige geest Dat is het is in de encyclopedie zo'n zo zo zo hele verhaal over de heilige geest er wordt op zoveel, zoveel manieren uitgelegd dat het op een gegeven moment zie je door de oerwoud, door de bomen, het bos niet meer of andersom. Het is gewoon een drama. Maar het gaat om de wind, het gaat om de adem van Yahweh. De wind waait, je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Dat is Yahweh, dat is God, dat is onze Vader. Weet u, de heilige geest in u en in mij, hebben we dat trouwens? Ja, heeft u de heilige geest ontvangen? Ja, want hij zegt, als u dat niet hebt, dan behoort u hem niet toe, hè? Ja, dat hebben we allemaal. Weet u, het is zo eenvoudig, maar toch zo moeilijk. Waarom? Omdat we mensen de dingen moeilijk maken. Weet u wat het is? De adem die ik adem, de adem die u adem, die wordt namelijk bezield door Yahweh. Want ik kan ook uit een zuurstof halen. De adem van een dier en de adem van een mens is precies hetzelfde. Maar door zijn woord wordt onze adem bezield. Want Yahweh is geest. Ja, waar is geest? Kent u het nog volgen? Dat is heel eenvoudig. Heel eenvoudig te vatten. Dat is heel eenvoudig te vatten. Dus ik kan vluchten wat ik wil. Van naar Australië of naar Afrika. Of, naar, of ik ga in de kast zitten. Dat maakt niet uit. Want de geest van God besielt mijn adem. En adem is heel erg belangrijk. Als de atmosfeer... Als het zuurstof arm is, dan krijgt hij benauwd. Toen God de besieling van de adem in Adam weg heeft gehaald door de zonde, werd hij angstig. Praat niet over de heilige geest. God is heilig. Vader Yahweh is heilig. Zijn geest heeft hij aan ons gegeven aan een ieder die hem gehoorzaam is die ontvangt zijn geest de bezieling van zijn adem als we dit niet goed begrijpen dan zeggen we van de heilige geest is een persoon en dan kunnen we ieder morgen zeggen goedemorgen heilige geest ik heb wel die dingen voorbij zien gaan allemaal gelukkig nooit ingedoken want anders had ik het nog veel moeilijker gehad het is al moeilijk genoeg dus vluchten kan niet. Hij neemt het mee. Je neemt het mee. Als je een probleem hebt, neem je het gewoon mee. Want het is allemaal win. Allemaal adem. De problemen zijn geestelijk. Wij noemen dat geestelijk. En ik weet niet van waar het komt. Misschien uit de Grieken, die noemen dat geest. De Grieken noemen dat toch geest? Dat komt van de Grieken vandaan. Want eerst was het in het Aramees en, uh, en toen in het Grieks. Nog niet eens in het Hebraeus. Maar het gaat om de wind. Dus als er een windje waait, heeft u kans dat Yahweh een windje geeft. Een briesje geeft. Wat gewoon heerlijk en aangenaam is. Daarom moeten we nooit, nooit, nooit klagen over het weer. Echt niet. Moet je echt niet doen. Moet je echt niet doen. God geeft je wat je toekomt. God geeft je wat je nodig hebt. Dus de Sabbatdag is een dag wat heilig is. En Gods geest. Dat is de adem die we ademen. Er zijn, er zijn zoveel, zoveel dingen die we nog kunnen leren. Ik ga wel van de hak op de tak. Maar al die dingen die ik probeer te vertellen. Moet u zien dat het leerzaam is. Want het is heel erg belangrijk. Ik hoor en ik, ik vang dus dingen op. Dat de dat er vandaag aan de dag nog heel veel mensen... totaal niet begrijpen waar het om gaat. Ik probeer nu even iets... te sprake te brengen wat, wat, wat heel erg moeilijk is. Ik hoorde een verhaal... vorige week van een man... die vertelt dat zijn predikant... die heeft een zoon... En die is homo. Ja, daar kan je in de kerk beter niet over praten. Maar hier mag het. Nou, liever gezegd, moet het. Deze man heeft gewoon die jongen de deur uitgegooid. U kent die beelden nog wel eens: hè? Dat de deur gaat open. Kind gaat, vader kijkt door het raam, sluit de gordijnen dicht. 16 jaar later, 17 jaar later, 20 jaar later. Nooit met elkaar gezien. Maar net zijn christenen. We zijn erbij. Die, die accepteren dat. Ja, ik heb mijn zoon geaccepteerd. Hij woont nog samen met zijn vriend. Maar broeders en zusters, wat moeten we eigenlijk... Wat gebeurt er nou als uw zoon naar u toe komt en dan zegt: Papa of Mama, ik val op jongens. Wat gaan wij doen? Over de overdagendag. Is het moeilijk? Is het moeilijk? Is het helemaal niet moeilijk? Doe gewoon wat er hier staat. En als je niet weet wat er staat, dan heb je een probleem, inderdaad. Dan heb je gewoon een probleem. Maar je moet gewoon doen wat er staat. Om te beginnen, als uw zoon of uw dochter er komt met zo'n verhaal... Weet u wat u moet zeggen? Heel hard. Dat is ook goed. Maar prijs de Heer. Prijs de Heer, halleluja. Hij heeft een oplossing. Ik heb geen oplossing. Oh, maar ja, met, met dit soort dingen. Dan spreek je over een geaardheid. Ho, ho, ho, ho. Gaan we vader Jawel beperken? In zijn kennis, in zijn kunnen? Dat doen we toch niet, hè? Nee, dat is een geaardheid. Ik zal je wat vertellen, weet je wat Vader Jawe zegt tegen een kleptomaan? Hij zegt: steel niet meer. <laughs> hij zegt niks anders dan dat. Kan hij dat zeggen? Ja, natuurlijk kan hij dat zeggen. Iemand die steelt, die moet gewoon niet meer stelen. Klaar. Iemand die liegt, die moet gewoon niet meer liegen. Kan dat? Ja, dat kan hoe weet je dat nou, hij staat geschreven ja ik ben nog zo geboren dus zo zal het wel blijven nee zo werkt dat gewoon niet want de kracht de opstandingkracht, ik heb dus over die geest die dus in, in Yeshua zit dat is de geest van vader Yahweh die zit ook in ons wij zijn gewoon machtig om niet te zondigen Oh ja, waar staat het dan? Ja, dat staat in het woord van God. Kom maar, laten we een stukje naar Romeinen. Romeinen 8. Vers 7. Daarom dat de gezinheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want de onderwerpt zich niet aan de geest Gods. Trouwens, het kan dan ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Nou, wij zijn niet in het vlees. Wij leven naar het woord van God. Amen? Door de geest, door de, door de win, door de, door, de, door de bezieling van Gods, van Gods adem in mijn adem, ben ik in staat om de Torah te doen. Vers, ik ga naar vers 12. De halve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet naar het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaam doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest God geleid worden, zijn zonen gods. Hebben we nog problemen? Noem er maar eentje op. Wij moeten gewoon de werken van ons lichaam doden. Van nature zijn we dat niet. Als ik een probleem heb, dan zoeken we dus gewoon een oplossing. En de makkelijkste oplossing. Ik zal u dit vertellen. Mijn zoon koopt een auto, vorig jaar. En de motor liep in elkaar. Met weinig kilometers gelopen. Reparatie kost heel veel. Ongelooflijk. De auto is gemaakt, heel veel geld gekost. Auto verkocht. Andere auto gekocht, van hetzelfde merk, maar dan een betere type. Met dezelfde kilometers loopt die motor weer in elkaar. Het is een drama, ik ben al twee weken bezig. Als ik hem in de steek laat, gaat die jongen gewoon failliet. Vader, één kind. Een auto breng je helemaal, kan je helemaal tot te losbrengen. Alleen omdat die motor in elkaar is gelopen. Wat blijkt? Die motoren hebben allemaal problemen van die type. Ik heb hem onderzocht. En dat kan gewoon tegenwoordig met uh, internet en al die dingen. Daar ben ik achtergekomen, want de auto is van één eigenaar geweest. En dan kan je de hele historie van die, van die, van die, van die auto kan je dan volgen. Wat er allemaal gebeurd is. En er is dan toch maar één persoon die durft uit te spreken. Deze motoren hebben allemaal dat probleem en als je bij de dealer komt zeggen ze dat kennen we niet, nooit van gehoord ze zijn zelfs gestopt om met die motoren te bouwen maar je zit wel met een probleem maar het probleem is gauw opgelost lieve mensen ik weet de, ik weet de oplossing wel hoor steek dat ding in de brand Rijd en, duw er met water in al is verzekerd. Wat maak je er druk over? Zo zit mijn natuur in elkaar. Ik word belazen, dus ik ga het ook doen. En die verzekering, ach, die heb zoveel geld. Maar als ik dit niet doe, dan heb ik dus niks meer. Helemaal niets meer. Die gedachten die komen ook tot me op. Absoluut. maar wij leven door de geest van God zo kan je dus gewoon niet meer leven ik moet dus gewoon de werken naar het vlees doden ik ben 100% hetero, weet u dat? 100% 120% ik lieg echt waar Ik ben met één vrouw getrouwd. En voor de rest blijf ik er vanaf. Ik moet gewoon de werken van het vlees moet ik doden. En dat kan. Want God geeft me zijn ruwag. Zijn geest in me gegeven. Deze adem is besield. Met Gods adem. Daarom moeten we ook recht uitspreken. De woorden van God. Lieve zuster, lieve broeder. De Sabbat is door God geheiligd. Dat is zijn dag. Moeten we zeggen. Tegen die lieve mensen. Als iemand kwaad op je wordt. Laat hem dan maar eens even uitrazen. En zeg dan van. Joh, kunnen we niet samen met elkaar gaan drinken ergens. Leg dat bij. Opdat ze zullen zien. Dat de liefde in mij is. Alleen. Zijn, alleen zijn, zijn oplossing is de oplossing voor ons allemaal. En de andere dingen zijn korte termijn oplossingen. Ieder probleem is een probleem. Je hoeft alleen nog maar een naam te geven. De hele, de hele wereld zit in een probleem met een financieel probleem. En dat is maar het begin. Een financieel probleem leidt tot... ...problemen binnen het gezin. Er is geen, geen geld meer te verteren. En ik zal u dit vertellen... ...als het geld op is... ...binnen de familie of het gezin... ...is de liefde ver te zoeken. Want je kan bijna niks meer doen zonder geld. Overal moet er geld... ...op tafel komen. Anders gebeurt er gewoon helemaal niets. Daarom is het heel belangrijk om... ...hem te kennen... En te doen wat hij van ons vraagt. En hij zal je dus helpen. Wat heb je aan je redding als je niet gelooft dat God je kan helpen? God kan je aan alle fronten helpen. Ga niet leunen op Jezus. Vele christenen leunen op Jezus, weet u dat? Leunen erop. Nee, hij helpt jou. Wij moeten het karweije klaren. Wij moeten gaan doen. Niet zeggen van hij heeft alles gedaan. We hoeven niks meer te doen. Nee wij moeten het gaan doen. En hij komt ons helpen. Hij zegen alle al ons goede werken. Zo, zo staat het geschreven. Er staat geschreven. Alles wat er geschreven staat. Dat is de woorden van Yahweh. En zo moeten we dus doen. Tenminste als we het zouden der aarde willen Zijn. En een andere manier van leven bestaat dus gewoon niet. Dit is leven door de geest. Leven door de ruach, Leven door de bezieling van Yahweh in onze adem. Ieder woord die we uitspreken. moet er door woorden die, die acceptabel is. Naar de wil van God. Geen leugen. Het leugenaar moet gewoon stoppen met liegen. Als we ergens problemen mee hebben, moeten we er gewoon mee stoppen. Want die daad, die wordt door vader jaren gezegend. Hij zegen jou die goede werken. Dus we kunnen er niet voor bidden. We moeten het gewoon doen. Is iemand depressief? Is iemand manisch depressief? Oh, een arm op de schouder, dat is zo, zo heerlijk. Maar je helpt hem niet mee. Helpt echt niet mee. Je moet hem genezen. Die arm om de schouder. Dat helpt even. Je kan je even uithuilen. En dan kan je weer een beetje lachen met hem. Maar morgen kom je er weer in te zitten. Maar het woord van God. Het woord van Yahweh. Dat brengt genezing. Voor zijn kinderen. Dat zit in je Adem. Je moet een adem ademen wat rijkelijk is aan zuurstof. Ik heb heel wat met ademen te maken. We hebben, wij, wij leven, tegenover, wij, wij leven in, de, in een tijd, in een wereld, dat, dat, we, dat wij onze kennis een God van hebben gemaakt. Maar wij weten het zoveel. Wij, wij, wij communiceren niet meer, we zeggen gewoon iets. Ik ken bij mij op de zaak waar ik werk niet meer communiceren. Mensen zeggen gewoon dingen. En weten allemaal beter dan de ander. Dat is het probleem. Maar ik moet luisteren: ik moet luisteren naar mijn lichaam. Ik heb nu twintig jaar arbeid in hetzelfde bedrijf, hetzelfde werk, maar nu in een ander gebouw. Dat gebouw heeft dus geen ramen en deuren meer. Wel deuren om naar buiten te gaan. Maar hij is dus potdicht. Dat is het nieuwe stijl van leven wat we tegenwoordig hebben. We halen dus warmte uit de, uit de grond. Met warmtepompen. En in de, in de winter verwarmen we ons, ons pan. En in de zomer koelen we. De afzuiging die gaat dus niet meer naar buiten. Maar die blijft binnen. Ja, zo werkt dat. We hebben twee keer een afzuiging die... die die zuigt dus de rook af. En dan wordt die gefilterd en dan wordt die weer in het pan uh, ingepompt. Want als we dat naar buiten zuigen, dan raken we de temperatuur kwijt. Maar het probleem van alles is. Mensen denken soms wel makkelijk. Maar de kwaliteit van het zuurstof, die wordt arm. Die wordt gewoon arm. Dus op een gegeven moment loop ik dus rond die zaak ik denk van ja, inderdaad, dat is een raar gevoel. Luister naar je lichaam, ten alle tijden. Die zuurstof is arm geworden. Ik heb zo'n gevoel van een jetlag. Maar dan alle dagen van mijn leven. Als ik daar rondloop, dan denk ik van, joh, wat is het nou met mij aan de hand? Kent je dat gevoel van een jetlag? Omdat alleen maar de zuurstof is arm geworden. De kwaliteit van de zuurstof is arm geworden. Als de, mensen zeg, als de mensen in de put zijn geraakt, dan komt het alleen maar omdat ze geestelijk arm zijn. Geestelijk bankroet. De zuurstof, de bezieling van Gods, van Gods geest is dan niet meer in je. Daarom komen we in de problemen. Is het een beetje te volgen wat ik zeg? Ik probeer alles bij elkaar te halen om alleen maar te... te te laten begrijpen wat ik verteld. Maar de zuurstof in het bedrijf waar ik rondloop is arm. Je moet dus naar die jongens en die meisjes kijken die daar rondlopen. En vragen van wat, wat vind je er nog van. Ik kan ook niet hardop zeggen wat ik denk. Want dan ben ik dus aan het demoniseren. Zeggen ze, oh Louis die is daar aan het... Dus ik zeg dus niets. Dat kan je niet. Ik sta tussen, de, tussen de, de mijn werkgever en mijn collega's. Als ik zeg van joh, die, die deug je niet. Nou, dan gaat iedereen in opstand. Maar ik merk zelf ook al wel van dat het gaat helemaal niet goed. Dat gaat helemaal niet goed. De zuurstof is daar gewoon niet in orde. Maar wij. Als christenen, we hebben echt pure zuurstof nodig. We hebben echt pure, pure adem nodig. We hebben de geest van God nodig die in de adem zit. Wilt u echt lekker voelen, moet u het woord van God tot u nemen. Echt waar, dan voel je alle dagen heel fijn, alle dagen prettig. En dan kan je zeggen, van, het is heerlijk om een kind van God te zijn. Ook in de tijd van problemen, ook als het moeilijk wordt. Want we moeten geloven wanneer we problemen hebben, dat we het moeilijk hebben. Dat hij altijd de oplossing heeft. Want hij is zo dichtbij. Ik adem het uit en ik adem het in. Hij zit in me. We zijn onafscheidelijk. Weet u, als je zo gaat denken. Je durft helemaal niet een zonde mee te doen. Je wil het niet eens meer. Je wil het gewoon niet eens meer. Hij is overal. Hij ziet je. Hij ziet je gewoon alle dagen van je leven. En als die adem weggaat, dan ben je niks meer. Maar soms gebeurt er helemaal niks. Dan zeg je van, ach, die man leeft niet eens naar de wil van God. En dat gaat hem hartstikke goed. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Je kan het niet altijd direct zien. Maar wanneer de geest van God er niet is, komen de mensen in een depressie. Komen de mensen in een probleem. En wat moet er dan gebeuren? We moeten tot bekering komen. Omdat God weer in je kan wonen. Omdat je weer zijn adem mag ademen. Dat is heilige geest wat we tegenwoordig uitspreken. God is, God is geest. En hij is heilig. Laten we zijn adem ademen. Ik denk dat ik gewoon klaar ben. Als u, als u nog meer wil weten, ik zou zeggen lees dan gewoon lekker in de... In Romeinen 8, want daar staat er heel mooi in. Het staat er heel, heel diep. Het is moeilijk te verstaan, maar neem alle, allerlei vertalingen. Maar daar staat het echt gewoon in. Dus mocht u dus problemen krijgen. In welke, welke, welke kleur of welke... Ja, noem maar een naam op.